Hoe broer Konijn drie domoren ving. De dieren in het bos maakten vaak ruzie met elkaar. En dat was bijna altijd de schuld van broer Konijn. Gelukkig bleven de dieren niet lang boos. Maar als alles weer rustig was in het bos en de dieren lief en vriendelijk voor elkaar waren... dan verveelde broer Konijn zich... Ik verveel me. O, oh, ik verveel me zo, zei broer Konijn op een dag tegen zijn vriend broer Schildpad. Het wordt tijd dat we weer eens wat plezier gaan maken. Je bent het ondeugendste dier van het bos, broer Konijn, zei broer Schildpad. Maar je grappen zijn meestal wel leuk. Wat ben je van plan? Broer Konijn keek hem met grote onschuldige ogen aan. Wie zegt dat ik een grap ga uithalen? Ik wilde alleen voorstellen om op een nacht met alle dieren in de vijver bij de oude molen te gaan vissen. Maar broer Schildpad zag wel dat broer Konijn pretlichtjes in zijn ogen had. En hij wist zeker dat broer Konijn iets ondeugends van plan was. Kom morgenavond met broer Vos, broer Beer en broer Wolf naar de vijver. Zei broer Konijn. En als er iets vreemds gebeurt, wacht je maar af. Het komt in orde, giechelde broer Schildpad. Dat vispartijtje wil ik niet missen. Broer Schildpad begon alvast in de richting van de vijver te kruipen. Als ik nu op weg ga, zal ik er morgenavond wel zijn, dacht hij. En onderweg vroeg hij aan broer Vos, broer Beer en broer Wolf met hem mee te gaan vissen. De volgende avond gingen broer Vos, broer Beer en broer Wolf naar de vijver. Broer Vos had een visnet meegebracht en broer Beer een hengel. Broer Wolf had voor oud brood gezorgd dat als aas kon worden gebruikt. Broer Konijn zat op een boomstam te wachten. Jullie zijn voor niets gekomen, zei hij. Het spijt me. Wat? Waarom? riepen de anderen. Wat is er aan de hand, broer Konijn? Er is net een ongeluk gebeurd, zei broer Konijn. De maan is in de vijver gevallen. We moeten maar weer naar huis gaan. Is de maan in de vijver gevallen? riepen de anderen ongelovig. Ja, zei broer Konijn. Kijk zelf maar, als jullie me niet geloven. Broer Vos, broer Beer en broer Wolf keken